Dank u wel. We gaan naar Maartenhag uh, in Zwolle terug, waar nog altijd een flink pak sneeuw ligt. Maarten, lukt het een beetje om die stoepen sneeuwvrij te krijgen? Goed, hè? Nou, uh, hier lukt het nog wel aardig, want het is hier redelijk bijgehouden. Uh, we zijn inmiddels uh, voor het huis van Anja Pierik. Uh, wi wil het een beetje? Ja, nou, het is intussen wat harder, wat aangevroren, maar het gaat, uh, gaat wel goed. Je houdt uh, elke dag bij, hè? want anders uh, wordt het ijs, zoals hier, van een paar meter ja, verder. Ja, dat is al behoorlijk vastgevroren. En met de oven... Krijg je dat nog los? Nou, nou, eigenlijk niet. Daar moet je weer iets voor bij gebruiken. Maar ja, ik ben eigenlijk niet zo'n zout mens. Nou, dat schijnt ook een beetje schaars te worden, hè, zout. Ja, heb ik gehoord op de tv en radio dat er haast geen zout meer is, maar... Nou, ik ben zelf ook niet zo voorstander van zout. Liever het zo met de schep even wegscheppen. U doet uw best er nou enorm voor. Dat geldt niet voor iedereen. Je schuint tegenover zie ik dat de stoep gewoon nog flink besneeuwd is. Ja, ja dat stukje is net even niet schoongemaakt. Maar uh, ja, nou ja, ieder doet het vaak voor zijn eigen uh, tuintje en voor zijn eigen erfje. Maar uh, nou ja, wij hebben hier iets meer uh, erf, dus we moeten ook wat breder meer, of wat groter stuk schoonmaken. Nou, Anneke Nagelhout is ook meegelopen, woont hier in de buurt. Ja. Uh, wat vindt u ervan dat niet iedereen dat doet? Nou, ik, ik vind het heel erg jammer. En ik, uh, in, in, waar ik woon heb ik ook, uh, maak ik het ook schoon, ook vaak voor buren. Kijk, als je weet dat iemand weder is of oud, dan doe je dat. Maar wat ik best, uh, ik, ik dacht ook eerlijk gezegd dat je het gewoon verplicht was... Dus ik weet niet beter dat iedereen gewoon dat voor zijn deur schoon moet houden. Want als ik met een krantenzorgen zie, een hele oude man. Ja, dan zie ik hem strompelen door de sneeuw en dan denk ik, ja, ik kan die man dat niet aandoen. Dus voor mij is het niet meer dan normaal. En daarnaast, ja, ik heb in Zweden gewoon, daar was het gewoon, elke dag stond het ook in de krant. Bonnen die uitgedeeld werden. En... Dan kun je ook aansprakelijk worden gesteld als iemand zijn been breekt voor juist. Ja, en dat stond regelmatig in de krant. En ik weet wel echt, oude, oude vrouwtjes van 80 jaar die het niet meer konden en een groot pad voor de deur hadden, dan wordt de post ook niet bezorgd. Maar de vraag is, is het wel verplicht in Nederland? Anja Pierik, weet je wat meer van? Nou, heel eerlijk gezegd, ik weet niet of dat verplicht is. Ik doe het maar omdat ik vind dat je elkaar moet helpen als buren. Maar of het verplicht is of niet, eerlijk gezegd, weet ik het niet. Sneeuwruimen. Taak van de gemeente. Trotwaars bij publieks aantrekkelijke gebieden. Openbare gebouwen. Fietspadende hoofdroutes. Oversteekplaatsen. Pushaltes. Winkelcentra en winkelgebieden, inclusief toegangswegende bevoorradingsroutes. Snelwegen, secundaire hoofdwegen, toegangswegen naar een woonwijk, scholen, omgeving ziekenhuizen, bejaardenhuizen. Wat zijn inwoners van de gemeente zelf? Verplicht of wat het is een morele burgerplicht? De gemeente kan burgers niet verplichten, uitgezonderd wanneer officieel de noodtoestand is uitgeroepen, sneeuw te ruimen. De vraag of het verplicht is om je eigen grondstuk sneeuwvrij te maken is geen wettelijke verplichting is hierbij beantwoord. De keuze is aan de eigenaar of bewoner zelf. Het sneeuwvrij maken bij de voordeur van je woning is niet verkeerd. Tot slot hoe ver gaat hulp, De meeste buren zijn bereid de buurman of buurvrouw zijn of haar auto om duw te geven wanneer die met het koude weer niet wil starten wanneer hierom gevraagd wordt. Echter het zal hoog uit 10 meter zijn, en zeker geen kilometer voorduwen. Het is slechts een voorbeeld. De burger zal steeds zelf de afweging moeten maken aan de hand van de situatie op dat moment die zich voordoet.